Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In het zuiden van Rusland moeten een half miljoen mensen hun huis uit. De stad Orenburg wordt geëvacueerd. Vorige week brak er een dam en inmiddels staat het waterpeil in een rivier gevaarlijk hoog... Een groot gebied in Rusland en Kazachstan is overstroomd, zegt deze overstromingsexpert tegen Nieuwsuur. Het gebied waar we het over hebben is enorm. We hebben het over een oppervlakte van misschien wel één, twee keer Nederland. En dat staat dan soms maar een klein beetje onder water. En dan hebben we het over een halve meter, maar soms staat het meters onder water. En je kunt je voorstellen dat als zo'n groot gebied met huizen, met landerijen, met fabrieken, als dat onder water staat, dat de gevolgen van zo'n overstroming enorm zijn. Hij denkt dat aan de andere kant van de grens in Kazachstan het allerergste nog moet komen. De Duitse politie heeft drie minderjarige terreurverdachten opgepakt. Het gaat om twee meisjes en een jongen van 15 en 16, vertelt Gimbal Duk. Het zou dus gaan om jongeren die ja, dus een islamitisch gemotiveerde aanslag zouden willen plegen... en dus ook in die chatgroep of elders verklaard zouden hebben dat ze ja, er klaar voor zijn om hiertoe over te gaan. De krant Bild schrijft dat ze agenten en kerkgangers wilden aanvallen met messen en molotov cocktails... Een kettingbotsing op de A10 bij Amsterdam vanochtend. Twee touringcars botsten daar op elkaar. En daarna klapte er ook nog een auto achterop, een van die bussen. Een van de bestuurders van de touringcars raakte daarbij gewond. Door het ongeluk is er een dikke file ontstaan bij knooppunt Watergraafsmeer. En de vertraging is ongeveer een uur daar. En er zijn omleidingen ingesteld. Dan nog de Aldi, want die supermarktketen heeft een manier gevonden om geld te besparen. Helemaal feest, maar dan goedkoper. Tuurlijk wel. Ja, Helemaal feest, maar niet voor de stem die je hoort. Want de supermarkt heeft laten weten dat ze presentator en acteur Diederik Ebbingen niet meer nodig hebben. Ze hebben een vervanger gevonden. En dat ben ik, de nieuwe stem van Aldi. Die gaat vertellen over als best geteste producten en natuurlijk al die lage prijzen. Het mooie is, ik sta dag en nacht paraat en ben nooit verkouden. Ja, dat klopt ook wel, want de nieuwe stem is gemaakt met AI. Ebbingen zegt in het AD dat hij zich wel zal redden... maar dat het een slechte ontwikkeling is voor beginnende acteurs. Want die gebruiken vaak hun stem om wat extra inkomsten binnen te harken. Het weer dan nog, vanmiddag is er veel zon bij een graad of 18. Soms kan er nog wat dichte bewolking zijn. Morgen wordt opnieuw zonnig en warmer dan ook, 16 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een lange file op de A10, de ring van Amsterdam. Tussen Volendam en Amsterdam over Amstel is de vertraging een half uur. Er is bij Amsterdam over Amstel een ongeluk gebeurd met twee touringcars en een personenauto... waardoor de hoofdrijbaan voorlopig dicht is. Je kunt beter omrijden via de Koentunnel. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. ZFM-radioprogramma, morgen is het weekend. Ik ken, ik ken. Wiel een hete schaduw over het strand Die depressie had de zon dus toch gevangen De wind bleef onder het wolkendeksel hangen De dag bleef stilstaan tussen één en twee Vanille ijsmolde in haar bruine hand Ze likte langzaam met een koel cool verlangen Ze had nog zilte parels op haar wangen Ze bracht de golven in haar haren mee En in haar ogen de sterren van de zee In haar schelp van stilte zocht ik gaten probeerde mij met haar te laten praten Ik keek naar boven en had geen idee Vier cijfers vormden een reclamevlucht Toen hing een rode klonje in de lucht Ze zei iets dat ik moeilijk kon verstaan Een man zat met een radio te spelen Die mij daarop vierstemmig mee kon delen Dat liefde alles was wat nodig had Ze keek me een tijd later zijn aan En net toen ik haar schouder wilde strelen Begon het haar klaar te vervelen Dat ik alleen maar zwijgend naast haar zat ze verdween half achter, het blad. Tot haar navel toe was wereldnieuws te lezen. Ze zei dat oude klontje fijn zou wezen. Het speet me dat ik dat niet bij me had. Ze leek me onder haar bikini bruin. Ze had een hoge schutting om haar tuin. De eerste druppels vielen op mijn hand. Tijd voor deen om zich aan te kleden. Opeens leek alles jarenlang geleden, ze deed haar kleren aan en groeten mij. Een regensluier daalde over het strand. En kinderen huilden hard en ontevreden. De natte vlaggen zakten naar beneden. En iets dat nooit begon, was al voorbij. Een kleine vrede hand liet mij niet vrij. De regen deed me weer naar zee verlangen. Haar golven hielden mij opnieuw gevangen. Het ochtendblad mag mee, het was van mij. Steeds verder werd ik weggesleurd van het strand. De geur van Noord-Klonje van het land. Woensdag 17 april van 8 tot 10 uur s avonds op ZFM Radio. Twee uur lang muziek van en verhalen over Ten CC. Ja, aanstaande woensdag 17 april van 8 tot 10 uur s avonds op ZFM Radio natuurlijk. Twee uur lang muziek van... En verhalen over Ten CC. Dat doe ik samen met Pieter Trochel. Uh, lopen we door de hele carrière van Ten CC heen. Laten we al. Ah, uh, da! da, da. Mei Dat is toch ten CC? Is de, je wat je net hoorde. Ja. Woensdag oh. 17 april van 8 tot 10 uur s avonds op ZFM Radio, twee uur lang muziek van. En verhalen over Ten CC. Ik van te know het another to admit we're the worst band in the world. But we don't give up niet o. Nee, niet Dona, nee. nee. Het leuke is, we hebben dat programma gemaakt omdat we wisten dat we afgelopen zaterdag woensdag zouden naar een uitvoering gaan van tensies, hier, Tivoli. Okay. Dus hebben we hebben gezegd, nou, laten we een beetje voorbereiden, laten we weer eens die oude nummers eens gedraaien... ...om een beetje uh, toch een gevoel te krijgen van City. het is ook ja. een goede band. Dus, uh, en die voorman, dat is Graham Goldman, dat is eigenlijk de enige die er van de originele band nog inspeelt. Uh, ja, die is al 78 jaar, maar die deed het nog goed, mooie stem. Dus, het uh, was echt een heel mooi optreden in Tivoli. Ja. Maar hoeveel mensen bestonden City. Vier, Vier hè? Ja, ja, ja, ja jammer, net ja. Dus geen trio. Ik kan niet meedoen. Dus <laughs> Ja, volgende keer kunnen we natuurlijk uh, uh, groepen met vier. Ja, maar dat zijn er zoveel. Ja, geen Rolling Stones. Nee, zo jammer, hè? Dat <laughs> vertelde, Bill Wyman vertelt dat in zijn boek. Hij zegt, hij was, zegt, de, iedereen was gewend band met vier spelers. maar ja. wij hadden er natuurlijk vijf. Ja. Hij zegt, je wil niet weten hoe vaak ik een, een deur in mijn gezicht heb gekregen. <laughs> <laughs> van vier bof. <laughs> Echt waar, Ja. ja. Oh, wat leuk. Dan moesten ze rennen voor de fans en al dat soort <laughs> dingen meer. <laughs> oh, wat leuk? Nee, dat wist ik ook niet, nee. <laughs> oh, dat is inderdaad leuk, ja. Yes, ja. Is het een goed boek? Ja, het is een heel goed boek. Ja? Is echt een aanrader. Oké. Okay. Ja. Ik weet alleen even niet meer hoe het boek heet, maar... Bill Wyman. Ja, heet het boek ook Bill Wyman? Ah, vast wel. Al die... Ja, nou ja. In ieder geval, het is geschreven door uh, Bill Wyman. Het is een... Uh, Samen met de Biografie. Plans. Ja, ja. ja. Oké, okay, we gaan natuurlijk weer door met uh, de trio's. En dit uh, de tweede versie van Genesis. Dus niet de eerste. Op een gegeven moment is die zanger eruit gestapt. Dus hij zijn ze met de drieën doorgegaan. Ja. En dan had ik nog twee nummers van horen: Ten eerste um, Land of Confusion. En dan Jesus, He Knows Me. Goody-two-shoes. Betty by Bo's time again. Good night, honey. Sweet dreams, dear. <sighs> use another one of those. Het was twee keer Genesis, één is ja. uh, Land of Confusion, trio Genesis, en Jesus He Knows Me. Heb jij nog wat leuk nieuws? Heb ik nog wat leuk nieuws? Heb nou, je nog heb, wat leuk Ik heb wat, wat nieuwtjes natuurlijk van de dierenambulance. Oh ja, ja. En uh, gisteren zijn uh, twee collega's van mij, uh, Marjan en Vera, uitgerukt uh, naar een uh, brand in Haarlem. Oh, en uh, de kat was... Uh, de, de eigenaar is in ieder geval uh, in veiligheid gebracht. Mm -hmm. uh, de kat die is uh, via het balkon van de buren ook in veiligheid gekomen. Die hebben we nog een tijdje op, het, uh, op kantoor gehad. Mm -hmm. Helaas heeft de hond de brand niet overleefd. En ook, uh, is daar uh, dan? De politie belt, belt ons. Oh, omdat er een brand is, is dus ze gaan poeslopen of zo? Ja, als er beesten binnen zijn, dan worden wij gebeld en dan uh, oh. moeten wij op een gegeven moment de beesten eruit halen. Of ja. de brandweer haalt ze eruit en wij uh, ja, ik denk het al, zorgen ja. dat ze in veiligheid komen. Okay. Nee, wij, uh, wij gaan niet uh, als brandweerman. Uh, nee, van, uh, met zo'n handklop en een. Uh, nee. Nee. nee, de hond is gestikt. Hè, de hond ja. is gestikt, ja. Ja. ja. En we hebben van de week, uh, werd een collega van ons uh, gebeld in Amstelveen. Die wist dat, dat ze bij de dierambulance werkte en er zat een raar beest in de slaapkamer. <laughs> en er was een luipaardgekko. Een gekko, een oh, mooi beest. Ja, ja, mooi beest, dat ja. was wel wat mager. En ja. uiteindelijk is die naar de reptielenopvang in uh, Zwanenburg gebracht. Heb je een reptielenopvang? Ja, een oh, je hebt een reptielenopvang in Zwanenburg. Dus, uh, slangen dus, en zo. Slangen, ja. spinnen nemen ze ook en uh, gekko's en dat soort dingen meer. En, uh, een slang is geen. Of een spin is geen reptiel. Nee, maar die, die nee. nemen ze ook. Oké. Okay. Ja. ja. Maar het heet reptielen op. Ik hoop dat ze het weten. Ja. Ja. ja. <laughs> dus, uh, en vandaag hebben we een, uh, een kat gevonden. Aangetroffen bij de Lidl. In uh, professor Donderslaan in Haarlem. Oké. Okay. Poesje was niet gesteriliseerd. En niet gechipt. En niet gechipt. Dus. Ja, dan maar hopen dat mensen op jullie site kijken. En, oh, dat is mijn poes. Nou, we hebben het vaak, hè? want we komen vaak natuurlijk platgereden katten tegen en uh, ja. dat soort dingen meer. En de, nou, het is gewoon opvallend hoe weinig katten zijn uh, gechipt. En sommige zijn wel gechipt, maar weer niet geregistreerd. Oh. Want je kan je kat wel laten chippen, maar dat, uh, hij moet, dan moet die ook nog aangemeld worden en geregistreerd worden. Oh, dat kost allemaal geld natuurlijk, ja. ja. En... Uh, ja, als dat gebeurd is, dan kunnen we de kat uh, terugbrengen, of de hond. Oké, okay, ja. Is dat niet gebeurd, dan... Uh... Want die chip die kan je ook gebruiken om jouw uh, poeseluikje open ja. te laten gaan. Ja, ja, ja Dat vind ik ja. ook wel mooi. Ja. ja. Ja, wij hebben op de hebben twee katten, zus en, ofzo. <laughs> en um, Sus of zo. En... Die, die, die, die, dat kattenluikje, dat uh, reageert op een chip. Oké, okay, ja. Dan komen ze binnen inderdaad. Ja, ja. ja. Nog iets heel anders slims, dat zat ik toen net, want ik heb net uh, ijstee ingeschonken. Mm -hmm. Dat is het tegenwoordig dat die doppen vastmaken ja. aan de fles. Hè. Vlees, vreselijk, hè? Nee, hartstikke goed. Ongelooflijk, ja. Oh, ik vind het zo onhandig. Je nee. kan niet meer uit de fles drinken, want dan zit dat ding... Dat, nee, dat moet je ook niet zit, doen. Zit bij je neus en weet ik veel wat. En... Van uh, een glas pakken. Uh, oh. Het zit in de, in de weg en in... in, in dus ben je aan het inschenken, daar zit die, die dopte er weer tussen. En Beetje aan miljoen, nee, hè? Ik vind het slim Ik wou, dat ik het benacht had. Het is zoiets kleins en zoiets makkelijks, ja. Het is, ja. Ik vind het de uitvinding van, deze, van dit jaar. Oké, okay. wel, ja, ja, ik ben het... Uh... We kunnen wel uitmaken van uh, wat is de uitvinding van dit jaar. Huh? Oké, okay, nou, kunnen we doen. Die hebben we wel, ja. ja je hebt, nee, jij hebt er één. Oh, heb al, het jaar is A ah, nog niet om. B, de uitvinding van het jaar, oh. ik vind het bloedirritant. Dus nou, uh, we kunnen, ik, kan ook, ik kan ook nog een inzending doen. Ja, hè? ja. Vraag onze expert misschien ook nog maar. Mister, ja, onze ja, expert kan natuurlijk ook nog een inzending doen. U thuis als luisteraar kan ook een inzending oh, dus doen. Oh, dat is inderdaad, ja. ja. Laten we dat doen, eind van het jaar. Moet je eind van, van het jaar ja. doen we dan de uitvinding van, ja. uh, van het jaar Zet 2024. Op, ja. Ja. En dan een lijst maken met de uitvindingen die uh, genomineerd zijn. Ja. En ik, heb, uh, ja, ik heb veto -recht, hè? Je hebt veto-recht. Ja, ik heb... Hierin? Een, ja, in de keuze. Ja, ja, ja, ja dan, dan, dan maakt niemand meer kans. <laughs> ja, of opsturen mag altijd. Kansloos, <laughs> maar... <laughs> ik ga het meteen maken. Ik ga het meteen eieren maken. Oké, okay, dan ga ik gauw door met onze trio-thema. Uh, en uh, ja, de police. Ja, bij uitstekken... Mooi trio. Ja? Hè? Ja, zonder meer. We beginnen een message in een bottle en daarna Roxanne. Bye. In. You don't have to put on the red light. Those days are over. You don't have to show your body to the night. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it's right. Rock Ja, even terugkomen op wat we net uh, zeiden, want we hebben het lumineuze idee gehad om weer iets uh, nieuws op te starten. Mm -hmm. We gaan uh, Het eind van het jaar gaan we een prijs uitreiken aan de meest innovatieve uitvinding over het jaar. Het beste, het mooiste, het slimste. Dus elk jaar gaan wij een prijs uitreiken voor de ja. uitvinding van het jaar. En we hebben natuurlijk de, de, de ongelooflijke stoetraspolen uh, al twee jaar achter elkaar uitgereikt. Aan <laughs> ah, één en ja. <laughs> dezelfde persoon. Nou weet super. ik niet eens meer hoe die man heette. Oh, Jaap van Dissel was Jaap. dat. Oh ja, van de ja, corona. Van de corona, van het RIVM. Ja, ja. Maar de eerste nominatie voor de uitvinding van het jaar is al binnen. En ja. dat is die geweldige uitvinding dat je tegenwoordig de dop aan de fles laat zitten. Ja. Bij de cola en bij de... Uh, ja, overal. ja, overal. De melk, overal. Dat, ja, dat, is, dat is nou een idee om milieu te ontlasten. Dat vind ik erg ja, leuk. Dus die heb ik genomineerd. Dus ik ben bang dat er eigenlijk geen betere ideeën voorkomen. Maar we zullen het zien aan het eind van het jaar. De ja. uitvinding van het jaar. Iedereen die ook een goed idee, idee heeft. Of vindt nou deze uitzending moet genomineerd worden. Stuur het in. Ja. Eind van het jaar gaat het een deskundige jury. Ik. En uh, ik? Nee, ik ben ook jury. Wim, ik mag ook jury zijn. <laughs> Echt? Nou, misschien moeten we de burgemeester vragen. Of nou, we moeten wel een deskundig panel moeten we samenstellen. Hè? Uh, ons, uh, nou. We kunnen natuurlijk de, de, hoe heet het, de, de alwetende nemen. Alwetende, ja. <laughs> <laughs> die is bevoordeeld. Oh ja ja, ja, ja, ja. Maar misschien. Marcel. Dat... Maar... Marcel Kuik. Nee, die is een beetje te heavy. Dat is er ook is over over wel irritant. Als mensen ideeën <laughs> hebben, als ze zich aan willen melden als jury, dan eh, wacht dat natuurlijk. Hè. Ja. Maar Marja komt er ook in, hoor. Ja. He, je niet? Ja, ja, ik vind ik ook. Dat vind ik ook. Ik ben hartstikke goed als jurylid. Ja? Heb je ja. het eerder gedaan? Nee, ik heb het nog nooit gedaan. <laughs> <laughs> maar ik weet zeker dat ik er talent voor heb. <laughs> nou, in dat kader gaan we een draaien met het vrouwenstrijdlied... En daarna verboden woorden. Ja, dus. van Neur. En Neur is een trio uh, van... Die, uh, Peter Pannekoek? Nee, die heet Peter uh, Nee, nee, nee. Ik heb ze hier opgezocht. God, ik oh. heb het hier. Uh, het is een cabaretgroep met Joep van uh, Deudekom, Peter Heerschop en Vigewaars. Ja. Oh, dus als eerst het vrouwenstrijdlied en daarna verboden woorden. Ja. je direct het refrein begint, dan gaan wij allemaal staan. We gaan op de stoelen. En we zingen het uit, we schreeuwen het uit, uit volle borst. Want als ik iets mooi vind, dan is het een vrouw uit volle borst. Wij die gaat klappen, je gaat ervoor staan. Want we gaan die barricade op. En gelukkig is het begin van Amsterdam, dat daar nog van die oude wedstrijdbare wijven op. Die zeggen, nee, wij laten dit niet meer verder gebeuren. Wij ik zie dat jullie er helemaal klaar voor zitten. I'm a solo fan. But I draw a tail of me. keep on a the long. It's what you see. And I draw a In de vergaderingen van de Partij van het Nut mogen de volgende woorden of uitdrukkingen beslist niet meer worden gebruikt. Draagvlak, dat zijn de feiten, regels zijn regels en het woord hypotheekrente aftrek. Dan wil ik daar aan toevoegen, discussie op basis van inhoud en dan heb ik zoiets van ja hé. Hey. Bij deze toegevoegd, iemand anders die nog iets wil toevoegen? Niet. Dan wil ik daar zelf nog aan toevoegen iedere zin met het woord voorbindkip erin. Ah oh. <tie> oh, goed, nou, dat is dan aangenomen. Dan gaan we snel openen. Ik open de vergadering en ik zou zeggen, uh, neem jij het woord maar eens, Henny. Ik wil wel eens door een uh, wetenschappelijk bureau laten onderzoeken wat het volk nou eigenlijk precies wil en wat er leeft onder de mensen in de arme wijken. Uh, Heddy, kijk uit, want daar ga jij nu alweer een kant op waar jij beslist niet wil worden aangetroffen. Dankjewel. Kijk, het gaat er nu toe om. Is hier überhaupt sprake van een draagvlak? <truimert> Datzelfde geldt natuurlijk voor die hele stemmingmakerij het de hele stemming Hij betreffende de hypotheekwet aftrekking. <truimert> ja, we moeten hier gewoon even een discussie voeren op basis van de inhoud. Hey, doet het maar ja, he, zo is het inderdaad niet te doen. Even rustig blijven. Kijk nou eens naar die drie grote doeken. Ze er niet voor niets. Print die termen nou eens goed in je hoofd. En beperk je anders alleen even tot de kernpunten. Ja, jezus. Als ik alleen de kernpunten moet doen, dan heb ik ook zoiets van... Ja, hé. Hey. Dan maak je weer dezelfde fout. Hé, die gaan nou eens rustig staan. Neem één grote diepe teug adem. En noem anders gewoon even de kernpunten. Willy. Dankjewel. Uitgangspunt van onze partij zal zijn dat wij allemaal vinden... dat er te veel mensen wonen op een te klein stukje land. Nou, onze eerste zorg is om dat te veel aan mensen terug te gaan dringen. Hoe gaan we dat doen? Dat doen we door een grote groep mensen te sturen naar het zogenaamde laagland. Dat is dat deel van Nederland waarvan we zeker weten... dat het binnenkort totaal onder water verdwenen is. Nou, daartoe gaan we selecteren, maar die selectie zal niet plaatsvinden... op basis van afkomst of nationaliteit of vermogen. Nee, het zal een selectie zijn op basis van nut. Onze partij wil zich hard maken voor een versnelde uitzetting van de nutteloze mens. Maar, zult u zich afvragen, wat zijn het nou eigenlijk voor mensen die nuttelozen? Tony. Uh, dat zijn mensen die maar een beetje voortkabbelen in een hopeloze kutleventje, de kantjes eraf lopen op hun werk, zo snel mogelijk naar huis, makkelijke kleren aan, een kantjes eens, hapje een dutje doen, een glasje wijn, televisie kijken, twee keer in de week een plichtmatige wip en dan slapen. <lacht> Danny, luister je? Jazeker. Ja. Uh, twee keer in de week plichtmatige wit. Heel goed voorstel, wat je wil. <lacht> dank je wel voor deze waardevolle bijdrage. Neem jij het woord, maar eens Willy zelf. Dank je wel, Willy. Geen dank, Willy. Fijn. Om te komen tot een uh, juiste selectie... zullen wij overgaan tot het aanstellen van een onafhankelijke commissie... waarvan we weten dat hij in het land in elk geval een raakvlak heeft. Ja, af, af, af. Pwerp, pwerp. Je moet hem pwepen, dan moet jij hem ook ja. ja. Waarom? Ik zeg raakvlak. Nee, je zei draagvlak. Ik zei raakvlak. Je zei draakvlak. Regels en regels. Denk het af. En die stopt nou. Tien keer toeteren is één keer koudbad. Nou, heeft iemand nog iets toe te voegen? Ik niet, Willy. Wil er iemand lopende de vergadering per se nog iets kwijt? Ja. Ja. Ik wil met het woordje fatsoen in het achterhoofd... wil ik nog wel even iets kwijt over de heer Willy hier. Nou, ga je gang. Maar het woord voorbindkip mag niet genoemd worden. Ik ga bad aanzetten. Nou, dan is dat besproken ja, en allemaal aangenomen. Zeker, Willi. Dan gaan we snel over naar het tweede deel. En dan geef ik jou het woord. En ik ben er, ik, ik heb het woord al. Ja, maar ik geef het toch, de kan het nemen. Ja, maar ik ben de voorzitter. Dus dat is ik ben, niet bepaald. Nou ja, dat is wel bepaald. Ik ben begonnen als voorzitter... en ik ben de enige die anderen een woord kan geven. Alsjeblieft. Ik, dankjewel. Nee, nee. Ik, ik ben enorm trots dat we kunnen vaststellen... dat hier op deze bijzondere avond in dan, de Partij van het Nut officieel is opgericht. Inderdaad, en daarmee is de partij... Voor het net tegen een feit. Ja, iedereen ik, hem net heb... Voor zijn ik heb hem en... toch net al opgegeven. Ik zeg erin. dat het een feit is. Ja, leuk. <laughs> ja. Ik vind die Peter wel te leuk inderdaad. Ja, die andere ken ik niet zo goed, maar die Peter wel. Ja, ja ze zijn alle drie, zijn ze wel leuk. Ze zijn ook al drie bekend, hoor. Ja, ja. We gaan door met onze verzoekjes. Als eerste de solets met Friends and Lovers... En die is aangevraagd door... Uh, Goed, goeie vraag, goeie vraag. Goeie, goeie vraag, goeie vraag. Uh, vraag. Uh, uh, uh, cocktailtrio was dat, nee? nee? Wie was dat dan? Solets. Solets. Solets, solets. solets. Ja. solets. ja, niet te vinden. Misschien een stukje naar beneden? nee oh jawel. wel, yes, ja zie je wel, Marcel. Ja, en daarna gaan we inderdaad uh, ook weer kind draaien. The ja. sun ain't gonna shine anymore. Nooit weten dat het van ook door Kien werd gezongen. Nee, ik ook niet. Oké, okay, maar dus eerst ook hier het verleden en daarna kind met the sun ain't gonna shine anymore. Okay. Ik denk het moet hoor. Ik kom net binnen met de agenda. In met de, de, de agenda, agenda, ja. ja. Gaat uw gang. Nou. <coughs> Aanstaande zondag is inderdaad de krocht weer Jazz in Zandvoort. Met Art Bakley tribute. Vrijdag 19 april is toneelvoorstelling drie halen één betalen in de, in de krocht. Uh, 20 april is uh, de Benelux open op het circuit van Zandvoort. Het uh, is natuurlijk nog steeds in het uh, Museum het verborgen verleden van Zandvoort met de bunkers. Uh, wat hebben we in de stad Schouwburg? Is het danshuis Haarlem? Daar is, dat is gratis. Een flashmob uh, dansdagen in Haarlem... En dat is uh, op het uh, Volplein in, uh, bij de Stad Ja, ja. Want dit weekend is het uh, dans... Uh, dans ja, dans ja. in uh, ja. Haarlem. Ja. En het Nederlands Danstheater staat in de grote zaal. En die is al uitverkocht. Dus dat heeft weinig zin. Uh, live on Roll is er ook nog. Met uh, solid high rollers. In de schuur- en de bovenzaal. En er is een, uh, wolk, uh, een workshop rollerskaten in de schuur- en de bovenzaal. Rollerskaten, dat is heel apart, hè? Ja, dat workshop. is uh, vandaag allemaal. Oké. Okay. En uh, Artist Talk, dat is een uh, tea time company, is in het schuurcafé. Dit zijn allemaal dansvoorstellingen, hè? Dit, ja, uh, ja, dit ja. heeft echt allemaal met uh, dans te maken. Ja. Maar goed, kijk eventjes bij de, bij de Stadsgouwburg. Er staan ja. er echt heel veel op. Er is echt heel veel te doen in... Ja, de dansdagen in Haarlem. De ja. dansdagen in Haarlem. Dus het is echt, sommige dingen zijn echt gratis. En, uh, ja. Het ziet er allemaal heel gezellig en leuk uit. Oké, okay. ja. Uh, even kijken, zult oud, zult oud... Info. Wie is Robert uh, Johnson? Uh, dat is in de Liefde. Theater Liefde. En dat is op zondag 14 april tussen half 4 uh, en half 6. Oh, misschien best wel leuk inderdaad. 17 e 4 wanneer is dat? Oh, dat, is dat is zondag. Aanstaande zondag. Aanstaande zondag. Oh, ja. oh. zondag is dat. 14. Oh, ja. Dat is wel leuk. Ja. Het ja. duivelse verhalen rond de bloeslegende. Ja. En uh, dan hebben we nog uh, Liefde voor het Lied. Dat is, een, uh, dat is woensdag 17 april, om half negen tot half elf. Uh, op het moment zijn er veel jonge Nederlandstalige zangers populair die het diep uh, zielenoer sollen delen. <laughs> om de luisteraar te ontroeren en mee te nemen naar een eigen diepe beleving. Ja. Dus uh, het zijn die. Maar wie is Robert Johnson, ja. ja. Well, in de fil is uh, Harry Saccioni, oh. 50 jaar onsteeds. Okay. Oh. Het is vanavond om 8 uur. Kaarten 12.50 tot 25 uur. 2 euro. Ah, oh, 25 uur. <lacht> ja. ja, ja. ja. Niet, zo. En uh, zaterdag is de Bremer startmuzikanten... Ja. Om vier uur en om kwart over acht slotconcert van de Kindermuziekweek. Ja. Nou, dat ja, is zondag het. Zondag mag je even laten horen. Zondag. Zondag de, ja. zondag de 14e. Jeroen van Veen en uh, Karel weet je wat, die, Dat is die, uh, die trekharmonica trek die bij de trouwen van... Uh, ah. Willem en... Uh, ja, hij heeft mooie dingen gemaakt. Hoor. Dit, ja, ja, absoluut. Ja, ja, ja. Ik vond dit ook heel mooi. Ja. ja dat dus... Ik, het. Uh, ik mag hem wel, ja. ja absoluut. Ik heb hem ook twee of drie keer alweer gezien, dus... Uh. Oké, okay, nee, ik heb hem nog nooit gezien. Een seizoenspresentatie is maandag. Is Seizoenpresentatie, is, is, dat is maandag. Ja. In de kleine zaal. Ja. Dat is gratis. En dan uh, weet je wat er allemaal komende seizoen te doen is in uh, de film. Ja. En donderdag 18 april is Gior Georgia uh, Buraas. <laughs> ja. ja. Ze moeten niet van die moeilijke namen. Nee, ja, heet ik heet. Ook, ze ja, moeten ja. gewoon Jansen, Klaassen. Ja, Willem de dijk of wat ook. Ja. Nee. Kool. Dat soort dingen nog wat te doen. Ja. Dus er is. Uh, in Zandvoort is er ook nog wat te doen? Ja, uh? in Zandvoort heb ik net opgelezen. Ja. Oh. Jazz in Zandvoort. Uh, oh, ja, ja. toneelvereniging, ja, ja, ja. Ja, ja. Benelux oh, Open. Ja. Ja. Ja. Is er. En oh, de uh, zondag de, de 21ste is Cuban Latin. Ja, ja, ja. ja, ja. Je hebt helemaal gelijk. Sorry, ik heb hier even niet opgelet. Ja. Ach, doe je het voor, hè? <laughs> ja, dat doe je het voor. Nou, ik ga lekker naar buiten. Het is mooi weer. Het is hartstikke mooi weer. En uh, we zien weekend... u volgende week ja. weer. En natuurlijk afscheid nemen met...